Um, Kijk, like, wat we leren nu, oké, okay, we leren dat het waar het is, het is erg hoog in de absolute, in het hoofd, ja, in de abouima, zo hoog van mij vandaan. Is het zo? So? Wat we leren nu is precies dezelfde constructie hebben we in onszelf. En dat moet bij jou precies op die adequate manier, wat je leert nu in het over het, wij leren nu in het algemene aspect, dat het uh, in absolute is, in abo van de absolute, dus de, al, het algemene aspect, in het algemene aspect leren wij wat de zoog vertelt. Maar dat correspondeert in elke mens in ons, in elke mens van ons, Correspondeert dit in onze partsoef in onze tiensferout, precies op dezelfde manier? Hoe? Hoe? Wat is de ketter in dit opzicht? Als we dit nu vergelijken en dan in het, in het bijzondere aspect, in, bij ons is het een bijzonder aspect, ja of niet? Wat wij leren nu, dat is het algemene aspect, dat is dan vanaf de, laten uh, we zeggen, Arichampien, ja. Tot en met de zon. en dat, dat overeenkomt in ons in in het bijzondere aspect hoe Arihantin het hoofd van de Arihantin is mijn hoofd in het algemeen in het sorry in het bijzondere aspect van want alles is alles wat in het algemeen is kan je terugvinden in het bijzondere. dus wat in mij wat in een mens waarmee overeenkomt het in de, in een mens het hoofd van arigantin dat het hoofd van mijn hoofd is dan arigantin het hoofd van arigantin dan de plaats van de van het de p van het van, het, van, het, van het, dus de p van mijn mond tot, tot de haze dat is de plaats van aboyima de hoge aboyima net zoals bij arig bij, bij de, in de veld het zit ja of niet dus dan weet je waar het is wat je ontwikkelt in jezelf, waarmee overeenkomt dat in jouw partsoef, dus vanaf de, vanaf de mond, ja, mond, mond, en naar jou, tot jouw borst, dat is die hoge aboiem, waar we het over hebben. En daar zitten die twee punten, of reflectie van die twee punten, van het, de algemene twee punten, die... die zitten uh, in het in de in in roos van de aboehema ja yeah? en vanaf de haze vanaf de borst tot de tabor dat is jesu en van onder de tabor, dat is dan de zon nou dat je moet weten dat alles wat we leren precies met welke plaats moet je dan reageren. als we spreken van de zon in welke opzicht dan? Natuurlijk de ware zon. Dan weet je dat het dat is de plaats van onder de tabor bij jou. Daarmee moet je dan op dat moment zitten met onder de tabor en niet met je hoofd. En natuurlijk is alles met het hoofd, maar, maar het gaat over de plaats daar. Waar we nu zitten is aboima. Dus dat is de borst. Of tussen de, bo, de borst en de pe en het hoofd in. Zo so probeer die steeds... Of, dat is dan de overeenkomstregenschappen die je steeds moet opbrengen. Um, de regel 19. En probeer de volledige concentratie te geven. Alles wat je kan. Het is zelfs na al die woelige dagen die die van de koninginendag, et Dat is geweldig. Uh, uh, het is geweldig, want wees waar ik zit, waar wij zitten in de spuistraat. Te, te, uh, het is tegenover hopen, het tegenover Hop en tegen Het vecht. Dat is natuurlijk een ep, het epicentrum. De, en wij bleven thuis, want uh, buiten gaan nog erger. Maar dus, en dat is geweldig, maar het was een mooie dag. En uh, veel gedaan en veel. Ik voel wel vreugde op deze dagen. Geweldig. Uh, hoewel alle muziek en op het podium, het grote podium, podium is, is aan de ene kant van de is bij de Dante en dan tegen onze muur is de podium, het podium met al die artiesten, met al die rock en alles van alles. En het was geweldig. Het was ook geweldig. Ik was wel, ik had wel zo'n zo'n hoe heet een kop, zo zeg ik dat, zo'n kop, niet, niet koptelefoon, maar zo'n so, so wat de stratenmakers hebben zo'n so, stratenmakers die dan de, tegen de, weet je dat, oordempers, de beste heb ik vanuit Zweden, want dat moet het, soms heb ik dat moet niet maar toch wel hoor ik hoor, hoor ik wel, dat stampen hoor je wel, dat stampen. <laughs> Dat stampen hoor je wel. En weet je wat, en dat is echt geweldig. Ik merk wel dat bijvoorbeeld dat de westerse muziek is stampend muziek. Alles is stampen. Het is erg geweldig. Alles wat ik hoorde is alleen boem, boem, boem, boem, boem. Wat er ook, over liefde, over alles wat over liefde ook weer, boem, boem, boem, boem. Over wat er ook maar, maar gezongen wordt of gespreid wordt. Het is echt, echt geweldig. En ik weet, ik weet waarom is dat zo. En, als, en gisteren nacht uh, konden we op een andere, op, om een andere reden niet slapen, want het, de buren naast, die hadden dan ook eens, één een keer per, per jaar of meer, hebben ze zo'n uh, Zuid-Amerikaanse feestje. Hè? Erg geweldig, of muziek. Zuid-Amerikaans en Oosters. Maar daar hoor je helemaal niet over, dat stampen. stampen. Dus weet je, dat, ik heb veel geleerd van die, van die dat overeenkomt met hen, mentaliteit, begrijp je, het is dus absoluut geen enkel nummertje, is stampend, weet je wat, het is echt speciaal, maar dat het overeenkomt met de hart, het hart in een westerling is, is net zoals ze had verteld, zo'n, so net als, ja, yeah, en, nee, nee, doe het er niet door, het is zo'n karakter, het is alles met het hoofd, begrijp en bij hen is het alles met het hart. Ja, stampen, precies, stampen, alles, je moet het duwen, dit is pushen met je hoofd, uh, uh, beheersen met je hoofd, dus het moet stampen, moet je echt stampen, de, terwijl de oosteling absoluut op een andere manier werkt, dat ik maar alle nummers die ik hoorde wel, ik vertel jullie echt, maar vriendelijk, dat alle nummers wat ik hoorde, allemaal zonder uitzondering, over liefde, over alles, dat was allemaal aangewaaid vanuit de Sitra Agra. En dat is geweldig. Waarom? De, het ene tegenover het andere is het gemaakt. Je moet ook niet vluchten voor dat soort dingen. Begrijp je? En dat is geweldig dat in onze tijd is het zo. Als je neemt de liederen, bijvoorbeeld uh, zelfs van de Tweede Wereldoorlog, dat zelfs de Marsen die, die toen waren, die waren nog niet zo... Aangewaaid zo so hard van de, so dicht zo dichtbij de Sitra Achra als de liefdesliederen van deze tijd. De marsen die, die, mars, mars ja, Westen, ja. de marsen uh, van de Duitsers die, die, die, die hadden gezongen die echte fascistische melodieën waren niet zo so, niet diep. Ik zeg het jullie als als liederen van deze tijd wat ik hoor die overliefde hebben, et cetera, want dat is, die zijn helemaal, helemaal vanuit, vanuit de Sitra en vanuit de heil worden geïnspireerd. Maar dat is geweldig in deze tijd, waarom? Wij zijn dicht bij de ontknoping en dat, daarom voelt het ook zo zeer scherp hoe dat, het is, het is bijna, bij, het ligt bij de grond, het ligt bij die malgoed, mal die malgoed van de andere kant van de is altijd eind tegenover anderen, dus de hoogste genium voor de malgoed, de malgoed uh, activeren zichzelf in deze tijd en daarom ook aan de andere kant is die, uh, die onreine krachten die ook dus daarom de hele kunst nu, is nu doorgedrongen door die uh, geweldige mate van die citra -acht. en moet je niet vluchten daarvan want dat is, je moet niet vluchten dat de ene tegenover het andere heeft Aschambra geschapen. He? Dus je moet niet, dat ook niet zien als iets negatiefs. Dus, dus luisteren met Zweedse oortemmen. Ja, hoe, hoe je dat... Je moet weten hoe te luisteren. Maar, het is, maar waarom heb ik het erover, begon ik het erover te hebben? Dat weet je toch. ik wel iets zelfs zeggen? Zelfs na die koninginnetag. Zelfs na de afgelopen Ah ja, dat natuurlijk, dat natuurlijk dat over de aandacht, heel goed, dan slaap je nog niet, heel erg. Dus dat, dat wil ik ook zeggen, dat ook nieuw proberen ook de absolute concentratie nieuw opbrengen. Juist aan de juist omdat so veel, de, de, op die dagen zoveel so verstrooiing heeft plaatsgehad. Verstrooiing is ook goed. Maar moet je wel zelf dat hoe zeg, dat managen. Jij moet het managen. En niet jouw lichaam laten managen jou. Dat is de hele kunst. Je mag alles doen. Maar je mag niet jouw lichaam de baas laten spreken. Weet je wat je lichaam zegt? Het lichaam zegt zo. Het lichaam zegt zo. Niet alleen aan jou, iedereen. Het lichaam jou zegt zo. Weet je wat? Ik heb nu geen tijd. Ik heb nu weinig tijd. Ik, ik, heb dat, ik heb nu, moet nu in het gezin aandacht gezin, aan mijn gezin doen, geven. Etcetera. Ik moet andere dingen doen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een beetje compromis doen. Ik ga wel het wel doen, maar Shlavia sulam zal ik niet doen. Ik zal het niet doen, omdat ik heb zo druk nu. Maar ik ga wel iets, wel ga ik doen, maar de anderen niet. Wat doe je daarmee? Wat laat je daarmee zien? Dat kan kloppen wel, naar tijd, naar jouw beschikbaarheid, beschikbare tijd, dat jij niet meer tijd hebt om te leren dat en dat en dat. Dat jij moet natuurlijk keuzes maken. Maar dat kan zijn dat dit, wat doe je daarmee? Dan, als je dat zegt, nou, ik kan het niet doen, dan betekent dat de omgeving nu bepaalt jij laat de omgeving, als het ware, en het is altijd jij en niet omgeving, het is altijd jouw lichaam die dat zegt, dat jou, jij laat de omgeving een stempel drukken op jouw geestelijke werk, dan betekent dat zeg je zo, so, kijk, dat zijn de situaties die van buiten iets op, opgelegd wordt op mij, en dat is daarom doe ik dat, wat doe je dan, dan zeg je dat, dat is de situatie, maar de situatie zal altijd veranderen, de volgende keer zal het iets anders zijn, dan krijg je dan, ik zeg het iedereen, krijg je dan weer een cursus. moet je een cursus doen, dan weer, als je nu niet zegt, geen enkele verandering van buiten, geen enkele situatie van buiten kan mij afbrengen, om minder te leren, minder te doen, aan mijn tijd geven aan de kabbal. Als je dat eenmaal vastlegt bij jezelf, dan zullen zien dat hoe, hoe druk jij ook zal hebben, zal altijd tijd over hebben. Jij zal altijd tijd over hebben eh, om te leren. Zelfs bij de, de hoogste drukte die jij zal hebben. En dat betekent dat je lichaam zegt tegen jou, je moet het minder doen nu. Tijdelijk. En als je toegeeft dan zal het ook weer andere, andere situaties zullen komen, en die zal je weer op een andere manier jou afleiden op die manier, jou verleden, om minder te doen. Als je nu in, tegen, in tegendeel, jij weet dat jij nu drukker nu, bijvoorbeeld jij of iemand anders, ik zeg het even, omdat jij tegenover mij zit. Maar dan zeg ik bijvoorbeeld dat jij, dat jij nu zegt, oké, okay, nu heb ik het zeer druk, maar ik ga de, de gast niet minder doen. doen. Je ja, gaat echt op dezelfde manier, niet minder. Zelfs, zelfs meer, zelfs, dan doe je het dan. Dan, dan. dan doe je, dan geef je een klap in het gezicht aan jouw lichaam. Vergeet Dan laat je ook dan jouw linkerwang, keer je ook de linkerwang toe. Dat is wat gezegd wordt. Duidelijk. Dan niet lekker, betekent dat keer je dat zijn wang, en geef hem een klap tegen het lichaam, tegen jouw lichaam, die jou wil, dat jou wil afbrengen van het geestelijke werk. En dat is de hele kunst, niets anders. We hebben geen andere vijand dan het lichaam. Eigenlijk, nu komen we overal, je ziet overal naaktheid. Dat is ook de koningin, gedacht, was geweldig. Natuurlijk moet je dat alles hebben, dat is geweldig. Maar dat was de hele Dag, dag, de muziek was echt de ode aan de naaktheid. Ja, de ode, weet je wat ode is? Aan de naaktheid. Dus het echt een, uh, alles was om naaktheid te prezen. Geen nee, precies, het was naaktheid, volledige naaktheid die, die gebracht werd en alles. En natuurlijk de mens heeft nodig dat uh, de kracht, geweldige kracht, wat op die dag was omdat de krachten, de mens toch wel putt, de krachten doet erin toe waar, vandaan. Of je putt put het uit de heilige, of je putt het uit de andere kant. Want beide kanten zijn geschapen. Eigenlijk, van beide kanten kan je eten. Maar de hele kunst is dat wij die Kabbala doen, we willen komen tot de vervulling. En dan moet je keuzes maken. En moet je steeds overwinnen op, op, op je lichaam. Dat is een strijd, wat, wat een echt iets, een, uh, een avontuur, dat geen andere avontuur kan je daarmee vergelijken, Geen overlevingsavonturen, reizen, waar dan ook. Uh, is alles is peanuts in vergelijking met deze spel, uh, met de krachten die in de mens zijn, om dat te overwinnen. Oké? Okay. Dus probeer steeds te overwinnen, jouw lichaam, niets, niemand, geen, geen ander vijand is, geen situatie, alleen, alleen in jou zijn dat. En elke overwinning betekent de redding, die jij zelf veroorzaakt aan jezelf. En dat is geweldig dat jij dat zelf, de redding komt alleen van binnen, onthoud het erg goed, en jij bent degene die de redding oproept. Geen andere, niemand van buiten zal jouw redding. Als je dat eenmaal goed inprint in jezelf en steeds herhaalt jezelf. Niet mijn vrouw, niet mijn man, niet de belastingen, niet mijn baas, niet die. Niemand bestaat in de wereld die mijn redding kan brengen. Niet de regering, niet de partij die. Niet de premier, de premier niemand. En niet een. Uh, uh, bingo winnen, wat dan ook. Je kan allerlei dingen be, bedenken. En als je dat alles probeert, alles bij jezelf uh, op een rijtje zetten. Kijk nou, als ik nu zou uh, de hele bingo van 50 miljoen euro zou winnen. Dat is de redding! Dat is de redding! Dan kan ik alles ermee, Ik heb niets meer nodig. Ha, de kabbalah, weg ermee. Ik ben de baas. Ik kan alles nieuw. Ja, nou, al die dingen moet je je zo voorstellen. En spelen daarmee. En weten dat so, so lang je nog zegt, nou, dat niet. Oké, okay, dat misschien niet. En dat misschien niet. Dat opzij, dat opzij, dat opzij. Dat opzij maar bingo, van 50 miljoen. Jawel, dat zou, ik dan, dat zou echt redding voor mij zijn. Dus ik zou daarvoor willen mij overgeven aan dat lotje van die 50 miljoen. Dat zou ik wel willen. Als dat boven, boven is, dat boven jouw streed uitkomt met je lichaam, dan ben je nog, moet je zeggen, nou dan moet ik naar hard werken nog aan mezelf. Als men dat zou jou zeggen, dan, en dan zegt men dan, zo, en dan als jouw lichaam zou zeggen, nou, dat hier heb je het lotje, het lotje van 50, 50 miljoen win je direct. Maar dan ben jij van mij. Het lichaam zegt jou. Maar dan moet je alles doen verder wat ik jou zeg. En dan zeg je Oké, nee, dat nou, interesseert mij niet wat je doet. Nou, dan moet je nog hard werken aan jezelf. Dat is dan een tijd. We gaan verder. De regel 19. Nog een keer die twee punten die wij graag willen nu uh, goed onder ogen zien die, die miftige en die miftige, dus die sleutel, die 49ste poort, die wij we weten, dat daaruit alles, al het licht, Gogma komt naar de zon, want de zon kunnen niet vo volstaan met een licht, Chassadim alleen licht van de Mogen, de, de Nishama zelf, ze hebben de Mogen van Gochaya nodig, Gogma. Dus alles wat zij ontvangen, ontvangen ze van die Letter bet. De eerste letter waarin alles zit. Daarom is in de eerste letter van de hele Torah die letter bet. En de letter bet stelt voor wat? Die Hechai, die zaal, die zaal van de Abou De letter bet. Die stelt voor de zaal, zie dat? En daar zit die punt van de Chogma, van de 32 paden die ontvangen wordt, gedurende die zesduizend jaar. We zesde Mirahok Mirachok da Nikodaila a twintig. De kaima behechala. Scheilu hachokma ubina. bina Nikoda nekuda, en dertig. sorry sorry, behechala. Mechonim shahem мирахок л азон 22 ויצריך לילווש חסדים מי אלמתתא שגו סד דרינט וינדח מא אמסטה ימים בנוקווה 24 ואל דאקטיף תשמורו het kalde 22. Boshamor. Kij van. Senit zrach leziwuk. Hatachtton. De ma. Zesentwintach. De is time. Benukva. Hanikra shamor. Heri. Gam komad. Zesentwintach. Ha hochman. Neklala. Boshamor. O lefichach. Ketub achten twinda et shab totay tishmoru vegam hashabbat elyon neikhnen twinda hanichlal basom nichlal ba midat hashamur ba velo bazachor derdah ki hem ba heicharah ba nuqva идей лейкабель 31,87. Как воар Враг малка и лаа в 30. Шигу, хохма у бина в фна яцмам. А мекаблин хохма 33. Микаров Гайну Thick, en e dat oh, -so is wat hij zegt. Van de verte. Da, Nikudaila, dat is de hoge Nikuda-punt. Twintig. De Kaimabahichala die staat in de heichal. Dus dat is de bruikbare punt, die zesduizend jaar. Shailoha, Bina, dat is de en Bina. Eigenlijk de, de, de heichal, de zaal. Hanikra nekuda behigale, dat genoemd wordt nekuda behigale, de punt in de zaal. Eigenlijk niet de Chogma bina, maar de punt daarvan. Maar hij, hij doet het ook erbij, de gogma en bina, samen met de punt. Noem die dan nekuda behigale, de punt in de zaal. In de zijn zaal, 21. Mechonim basha mirachok el hazod, die heten, dat zij zijn mirachok van de verte tot de zon. 22, we tsarich la lavusha chassadim, En het is nodig de bekleiding van de chassadim van de lagere wereld. Het is nodig van, van de boven, van de hogere wereld, ontvangt u wel Gogma. Maar. maar de lagere wereld moet een um, uh, ziwoeg maken om Chassadim uh, uh, uh, aan te trekken. Shehusot Ma. Dat, dat is welke wereld, de lagere wereld, dat is de naam Ma. Amistaya Mimbanukwa. Die eindigt in de Nukwa. Wat is dat, die, die soort, wat is dat, de namma? Herinner je dat, we hebben dat geleerd in, in onze zogerlessen. Herinner je nog dat wanneer de zon stijgt op, herinner je nog, de zon stijgt op naar Jersoet. En dan naar de, naar, en wat gaat het gebeuren dan? Herinner je nog dat samen met de, samen met de, dat, samen met de zon, sorry. Samen met de Eile, met de Bina Zier en Pienen, Malchut, van de Bina, René of van de Yirsut, die nemen mee ook de, de, de Gar, de Keter Chokma van de Zon, ja of niet, van de Zeeranpinen, nemen ze mee. En onder de Keter Chokma van de Zeeranpinen staat wel de, ook de Massach. Ja, dat staat altijd in de katnut staat het mee. Dat dat, op, dat dat steekt op naar de aboeïma, of naar de jershoeders. En daar wordt woek gemaakt op die kettergogma van de zeeranpien. En dat heet ma. Dus dan, hij zegt, dat de die lagere wereld die nu opgestegen is naar jershoed, en die daar, waar Zewoek gemaakt wordt, in de Gezei, herinner je nog, dat daar wordt, uh, dat die, die Zeranpien, die daar opgestegen had, Kettergogma, die maakt Zewoek met Yima. en daar wordt op die, op die, op die Massach wordt, uh, aangetrokken, en deze naam die daar, dat van die Ketergogma, uh, die stijgt op naar de die eindigt op de massag van die zerenpien, en die massag is dan die, van de naam ma van de onderste, van de wereld van de wereld van Zon. en dat is noekwa die, die eindigt op de die, die, die, die eindigt op de noekwa en de noekwa, dat is waarom eindigt op de noekwa, omdat de naam ma ma eindigt op de letter he, en he is noekwa eigenlijk hij is nog 24 dat komt door de door de leidingen geestelijke leidingen die, die, die naszego... is... maar jij moet het tegenaan kunnen 24 waar daar actief en daarover geschreven staat Tishmaru in de toerastade dus de bron waar die zegt tishmuru result uh, jullie zullen waken daarover, waken is niet erg, duidelijk. waken betekent oké, okay, waken, maar jij mag wel ontvangen, maar jij moet wel waken, terwijl over de andere, de tweede punt, de, de middelste punt daar staat, die moet je vrezen, vrezen en waken zijn verschillende dingen, dus die over de, deze punt, waar hij nieuw spreekt, dat daar moet je waken over waken, omdat die punt stijgt op naar boven, en die punt is vierkant, en alles wat, alles wat vierkant moet wel waken. Kijk, we moeten waken tot, tot de laatste sneek, sneek moeten we waken. Eigenlijk, waarom niet? Als je niet wakt op de basis van alles wat ik heb opgebouwd in, tot, tot vandaag, dat is allemaal, bouwt mijn uh, voorraad aan mijn waakzaamheden. Eigenlijk op basis daarvan kan ik ook liefde ontvangen, maar niet anders dan... Zonder die bagage van die waken, van dat waken, kan je ook geen liefde ontvangen. Niemand kan ontvangen liefde zomaar. Van een op een andere dag krijg je liefde. Hoe? Waar naartoe? Je moet liefde ontvangen, kan je alleen in de kilim die je opgebouwd hebt. Heb je? Elke dag bouwen we kilim van liefde, dus van geven. Dan kan je wel ontvangen, liefde. En hoe kan je dan anders? Hoe komt dan ooit liefde? Zonder dat de mens daarvoor zichzelf, openstelt, en heb je jij bouwt je eigen liefde, dat is geweldig, en op zo nawaai kan het nooit, uh, waar al dat, kijk, en daarover is geschreven, tishamoru, jullie zullen daarover waken, it bashamor, dat betekent dat die samengevoegd is in de shamor, in het waken, en dat hebben we ook geleerd. Dat is dan die kie manche niet Omdat het zivug van de lachere nodig is. Zivug van de lachere, van de ma. Nodig is. 26. Want die moet chassadim opbrengen. Dem is taim van die is taim ook die Eindigt in de noekwa... of heet de, de letter he... ...en ik shamor... ...welke noekwa heet shamor... We, we, ...we hebben geleerd... ...ja, noekwa heet shamor... ...waken... ...over noekwa moet je waken... ...herei gam komata gochma... ...nich was shamor... ...let op... ...zie hier... ...dan ook... ...het niveau van de Chogma, ...die met die uh, betrekking heeft... ...op de noekwa... ...die zij zou moeten ontvangen... Nihlalabba Shamor, dat ook dan ook is de hochma samengevoegd in Shamor. Zoals we hebben geleerd over Lachere Shabbat en Hogere Shabbat. Dat ook de Hogere Shabbat niet op zichzelf genomen, maar ten aanzien van de Lachere Shabbat is ook inge, samengevoegd in Shamor moet ook gewaakt worden. Olifika. 27 na de Koma. Katoef. En daarom is het geschreven. Over hen. Over. Daarom is het over hen geschreven, 28. Het Shabbat is Morus, zoals we hebben geleerd. De Mijn Shabbaten, dus twee. Zult gij, zullen jullie, meervoud, zullen jullie waken. Over mijn Shabbaten zullen jullie waken naar Shabbat Elion, dat betekent dat ook de hogere Shabbat, oftewel de Bina, Abu Yima 29. Hij nechtelijk bij zoon, die samengevoegd is met de zoon, terwijl de zoon omhoog steigt naar die Abu Yima, naar de Bina. Hij nechtelijk bij dat die wordt. Uh, samengevoegd tot de eigenschap van Shamor oftewel de eigenschap van de Noekwa Shamor betekent dat daar zijn. Oké? Okay? Zoals we hebben dat geleerd, we loben Zachor en niet in, de, in het woord Zachor en niet onthouden dat ki hem beheggraag, benoekwa, miste want de Zachor is in, in de mannelijke, eindig bij het mannelijke, dat is zoals de naam mi eindigt op de Juid. Dat is mannelijk. Ki hem behegracht van want zij ze beëindigen zeker met, met alles, verplichtend, of noodzakelijker wijze, eindigen zij in, in de Nukwa. Dus wanneer de Nukwa de zon steekt op naar de aboyima, dan ook de Aboyima die worden in, samengevoegd in Shamor, in waken, omdat die, die zijn uh, samengevoegd met de noekwa die waken is, kedele kabel, komat chassadim, om de, om het niveau van de chassadim te ontvangen. Kamuvaar zoals het uitgelegd is, werak malka ilaha, let op, en alleen de hogere koning, 32, Maubina die kochma en bina zijn, op zichzelf, uit zichzelf, dus echte kogma en binna die de kogma van, van dichtbij ontvangen. Ja, die ontvangen van dichtbij de kogma. De Aino 33, dat wil zeggen, dat wil zeggen zonder bekleding van de Khassadim, die hebben ze niet nodig. Hem, Nifchanim, zij worden geacht. De abou dus de ware abou zonder, zonder die samenvoeging met de zoon 34, worden zij geacht. Shabazah dat zij bij de mannelijke, uh, bij het mannelijke eindigen. Nee, Zagor is van, de was Zagor, Jawel, wel, maar Zagor, daar zit ook het mannelijke. Hij had ook, ook ons gezegd, Zagor betekent onthouden. En Zagor betekent net als Zagar het mannelijke. Zie je dat? Dat is de toespeling. Dat is, aan de ene kant is het, Je uh, zult onthouden. En aan de andere kant is het, Zagor betekent mannelijke. Dat is ook waar hij ook op suggereert. Dat op zichzelf genomen de Aboyima of Gokma en Bina, die worden geacht dat zij eindigen op Zachor, op het onthouden, maar ook op het mannelijke. Zachor komt van het woord Zachar. Winikra Zachor, en dat heet Zachor, uh, herinner je jezelf of uh, brengen herinnering is jezelf. Maar tegelijkertijd is het vrouwelijk, is het mannelijk. Zachor is mannelijk. Gweloshamor en niet waken. Waken is vrouwelijk. Kijk, waken betekent dienim. En voor dienim moet je waken. En bina is is eindigd op het mannelijke. Betekent dat die bina zelf. Betekent dat zij rond is. Betekent daar geen, nog geen, geen dienim zijn. En dan hoef je dat niet te waken. De volgende, de linker kolom, de eerste regel. En nu, over die tweede punt ga je hebben, het hebben. Dus wat hebben we heb, heb geleerd nu? Dat wel ontvangen kan worden ja? door die punt die in de hegale, de punt in de zaal is. Of de letter U, be, of puntje in de letter B van het woord bruisit, oftewel de kogma van de 6000 jaar die men al kan ontvangen, dat is uh, legitiem ontvangst, dat dat is die punt, dat is die punt die die miftacha is. En daar moet je alleen maar waken. Waarom moet je daar alleen maar, en waarom moet je daar waken? Omdat die omdat die kan je ontvangen, let op, die Chochma voor zon kan je alleen nog maar ontvangen wanneer de zon steekt op naar de Abouhima, naar de hogere Shabbat. Alle 6000 jaar, altijd in elke correctie doen we dat. Je moet brengen lagere, ja, dus de zon moet je brengen, de lagere Shabbat moet je brengen naar de hogere Shabbat, op die manier. Wat, wat, wat is het dan? Op welke manier functioneert dan deze punt, die miftige? Als wij dan in die, als wij dat weergeven in de rond en in de vierkant. Dus die miftige functioneert nu hoe? De lagere komt naar de hogere. De lagere is zo, zon. En die zijn vierkant. Ja of niet? Ribua. En om gochma te ontvangen, goed, dat is erg belangrijk. Dus om gochma te ontvangen, moet die opstegen, de zon, oftewel de vierkant, moet die opstegen naar de abo naar de bina. En de abo is rond. Oh. Dus hoe ziet eruit de correctie van de correctie van de, de punt, de punt, de, de punt die, wat we hebben gezegd, waar wij over vaak moeten waken. Oftewel, die gochma die, die ontvangen wordt. Die, dat is dan de rond waarin de vierkant is. Ja, of niet? Op die manier kan men ontvangen, legitiem ontvangen, 6000 jaar. Rond, de rond is op zichzelf genomen, abo is rond, die zijn, die hebben niets te maken met de vierkant. De zon die zijn vierkant, die hebben niets te maken met de rond, die zijn laag. Maar daarom moeten dan die vierkant, de zon, om Chokma te ontvangen, moeten zij kan niet gewoon aanwaaien, komen aanwaaien Chokma. Je moet kiezen, je moet komen tot de, ja, de Galgalta Weenayem, ketteren Chokma, daar naartoe halen. Dus ...de man naartoe halen... ...en komen... Uh, ...tot de aboehima. Dus dan wordt het... ...vierkant... ...daar wordt het rond en daarin is de vierkant. Dat is de miftige. Op die manier hebben we de miftige ontvangen. Oké, okay? dus de, de punt die ontvangen wordt. De gochma die wel ontvangen wordt. En nu gaan we over naar de tweede punt... ...waar waar hij zegt, niet waken, maar waar hij zegt, dat van mijn heiligheid moet je uh, jullie moeten vrezen. Vrezen is heel iets anders dan waken, of iets waken. Vrezen betekent niet aankomen. Ja, of 1.1 De linkerkolom. Omikadashi tira u da nekuda de kaima bij Mcaïta, dubbele punt. En daar staat het verder geschreven in het Torah. En van mijn heiligheid, of heiligdom, zullen jullie vrezen. Dan, nekuda de Keima, bij dat is de punt die staat in het midden. Dus de middelpunt. Dubbele punt. Probeer de volledigste concentratie geven. Deze concentratie zal je brengen dichter bij de reding, bij jouw eigen reding. Twee. En in elke situatie zal je erop kunnen rekenen. Twee. Dubbele punt. Hoe beginat etsem amineula? Drie. be abo jima alayen. Pasod Avira vira delo it yada. Vier. Shehoesot kuda, a en zaidpunt. Twee. Na de dubbele punt. Hoopgenaat etza miniula. Dat is het aspect van de miniula zelf. Dus de echte slot. Waar we het over hebben gehad. Herinner je? De vijftigste poort van de ima Of de tekening. Herinner je zelf ja, de tekening. Wat we hebben ge uh, geleerd, daar was een mooie tekening, hebben we opgemaakt. Die kan je ook nog even doen, kijken daar. naar. Dat is dus de, de miftig, dat is dus de meneula zelf, dat is de aspect van de echte meneula, dat is de malgoed, de malgoed, mal met andere woorden. Drie na nababouim nou, alleen, die ingesteld is in de hoge abouim, als gevolg van de tweede symptoom natuurlijk. Avira in het geheim van Avira, van het lucht, de lucht, dat niet gekend wordt, wat betekent de lucht, van niet, dat niet gekend wordt, dat de, die Malchut, die goed. die heet Meneula, amineula dus de slot, slot, die staat daar onder de ketterchochma van de Abu ja of niet, en we hebben geleerd dat wij, dat die gaat niet naar beneden, die, die komt niet naar die in de katnoet. Ja, in de katnoet. Als gevolg van het zinzumbet. En we hebben geleerd dat het... we weten niet of die er is of die er niet is. Betekent, zelfs als die in de katnoet, die malgoed, die komt weer terug naar de pet staan. Ja, in het hoofd naar de pet staan. Dan heb je vijf kilim, toch die malchut toch de abou blijven ontvangen alleen wat? Chassadim. Dus, of, de, dus het licht kan niet door de Abou-Weima, kan niet door de abou heen komen. Waarom niet? Omdat zelfs in de Gadlut, de Malchut, de Malchut die stond in onder de Chogma, die komt dan tegen de P. Ja of niet? Die daalt af naar de P. Dan toch wel goed, de Malchut, niemand kan passeren. Herinner je nog, dan wat wordt het in de gadloot? Dan die goed, de Malchut, die stond onder de gochma. Ja, duidelijk, alleen maar onder de gochma stond in het hoofd. Met twee lichten alleen, twee kiliumketter gochma en de lichten nefes Dat Die, die daalt wel naar de P. Oké, okay, geweldig naar de P. Dan heb je vijf kilim, als het ware, dan zou je kunnen zeggen, nou, ik kan in je nu hochmanien naar beneden komen? Nee, kan dat niet. Omdat de abu Yima die zijn ingesteld alleen maar voor, die -its gesed, die wil alleen maar gesed. eigenlijk abu Yima wil alleen maar gesedim. Maar dan via de jesot, jesot van de malchut, de, eilig, de malchut die dus daalt naar de pet, via de jesot, kan het wel ontvangen worden? Dat is dan de miftige. Dat is, is they, they de 49ste poort. Dus kijk naar die tekening zelf dan. Dus dat is Jistoet. Want Jistoet steegt op naar de Aboïma. En via de Jisot kan die dan ontvangen dat. We hebben een geweldige tekening daarover. Goed opletten nu. Shehu Sot an de Kodaim Zaid. Dat dat is. Wat is dan die. Is de Aboïma zijn ingesteld. Als licht, als lucht, zonder dat niet gekend wordt. Wat betekent dat? Betekent dat goed opletten hier alleen, niet nieuw, nieuw alleen maar hier, alleen hier. Nergens geen, geen referentie. Kijk niet ergens daar wat daar was. Alleen nieuw leven, goed opletten. Nooit kijken daar ergens en op dit moment leven en horen wat er nieuw gebeurt. Eigenlijk, want ik trek nu licht. Jij gaat kijken ergens terwijl het licht nu komt, jij moet het licht nu hebben en jij zegt, nee, ik wil het niet, ik moet even kijken daar, het is bij mij ook. Later ga je dat allemaal doen, ik kan er wel notitie, krabbeltje maken. Dat is de hele kunst van het geestelijke. Niet weten, maar het moment pakken en van moment leven. Dus is niet snoepen, maar ademhalen en pakken, het moment pakken. Niet snoepen in het verleden, maar in het heden, in het nieuw. Oké. Dus, schouw zodat we dat dat is de centrale punt die malchut, de malchut die staat nieuw in de abovimah in het hoofd van de abovimah. Dat is de centrale punt. Vier na de punt. Amishamesh het en dan hier, moet je hier geen, dat puntje weghalen in de regel 4. Dat moet je weghalen. Ami Shameshet, Raakbaak. Welke centrale punt wordt gebruikt alleen in de Adam Kadmon. Herinner je nog, de ware Malchut, de Malchut die staat in het hoofd van de Ak. Alleen maar 5. We loben allemaal En niet in de wereld at Ik Hij bedoelt niet in de vanaf de Arichen betekent betekend wereld at en Atik is uh, tussenin tussen de uh, eigenlijk Ak, de Adam Kadmon. Dus in de Ak, uh, die malchut, is wat je bedoelt Die malchut, die malchut, die wordt gebruikt alleen in de, sorry, heb ik niet zo goed gezegd. Die wordt gebruikt alleen in de Adam Kadmon. Maar niet in de wereld at silut, In de wereld wordt die niet gebruikt. Die is verstopt inderdaad in de, in de, in de in het hoofd van de atik. Walken let asagat visaba abu En daarom is er geen bevatting in de hoche abu yima. Zes shehem garde bena, die garde zijn. We weten dat garde binad die wil alleen maar chassadim. Daar kan je niets bevatten. Bevatting betekent licht chokma. We, ho, we holen chokma. 7. Amushpa'at Baulama atzilut en elke hochma en alle en elke en alle hochma die gegeven worden die uh, in de wereld atzilut hierak raakt de bina let op, die komt alleen maar van de zaad van de bina, dat wil zeggen welke yeshut heet duidelijk, yeshut die alleen de leverancier is van de Hochma, dat is Yershut, maar Abou niet. Tuurlijk, Abou die alleen maar gar, die alleen maar chassadim hebben. Shemi, shesham, mesham, mesham, want daar, dat daar gebruik wordt gemaakt van de miftecha. In de Yershut gebruik wordt van de miftecha de zeven onderste van de bina. Als je ziet, zeven onderste van de bina, ten zijn van de hogere bina, dat zijn zeven onderste. Maar op zichzelf staande is Jerso de hele partsoef, tien sferot. Dus als je neemt Jerso uh, te ziet als de hele, hele partsoef, dan heb je in hem ook zijn eigen hoofd, ja of niet? Die zeven onderste, maar die hebben tien sferot. Zijn eigen tien sferot. En dan heb je dat onder zijn hoofd staat ook een. een Heet het de A, maar geen heet het de A, maar in plaats van de malgoed staat bij hem wie? Jesod. Ja? Ateret Jesod, wat noemen Dus in Yesod staat in plaats van, Dus wij noemen dat malgoed van de tweede simtzu. Maar dat is geen malgoed meer. In de absolute hebben we geen malgoed, de malchut meer. We gebruiken hem niet meer. Die is verstopt in, de, in het hoofd van de A. -tje. En daarom kan het licht gewoon ontvangen worden. Behalve in die punt. Via die punt mogen we, mogen we niet aankomen aan deze punt. Anikra, nekudabai, gala. Let op welke punt. De miftaga, welke punt via die, dus die, het ontvangen van de gochma, kunnen we ontvangen alleen via de jistut. Of de, eh, dat daar gebruik wordt gemaakt van de miftaga, daar is de, de sleutel. Anikra, welke sleutel, Miftige heet, Nikodabai de punt in de zaal. Dat is de punt in de zaal die gebruikt wordt. Dat is ook de punt die, waarmee de Torah begint. Ja, de, de eerste letter, Bet, waarbij Brishit en de Barah, de schepping, begint. Daarin zit deze punt, om te laten zien, dat nou, kijk nou, deze punt is, en de letter bed is ook zelf als de zaal. Zie dat? De zaal die toegekeerd is waar naartoe? Naar links, zie dat? Niet naar de schepper toe, maar kijk naar de schepping toe. The letter bed naar alle, naar de letter bet is toegekeerd naar alle andere letters. Ja, de letter bed. De letter bed is toegevoegd letter. Kijk naar de letter bed. De letter bed Kijk naar de letter Gimmel, ja of niet? van rechts naar links de letters komen. Wie is daarvoor, wie voor de letter Bet staat? De letter Alef in het alfabet, ja of niet? Dus Alef, de Bet staat, die keert zich toe, die keert zich af, van de letter af, Alef. Want de Alef is de, is de, de letter van de ook, waar ook de, de vervulling zal komen, dus de, de Gmartikun. Maar Bet is de, is de letter van de 6000 jaar van de schepping. Dus eigenlijk van die, daarom staat daar ook dat puntje, staat daarin, dat 6000 jaar, dus al die overige letters, die worden ook, de, de bed, bed schijnt aan alle andere overige letters, zie je dat, bed is toegekeerd aan alle overige letters, behalve alle. dus de bed. Ja. Oké, nou, dat is een beetje voor vandaag en voor hier verder